In de bossen bij het Limburgse plaatsje werden vorig jaar drie valkuilen gevonden... met daarin een betonblok met stalen pinnen. Er werden twee mannen opgepakt, de man van 38 en een andere man van 24. Die kregen in augustus twee jaar gevangenisstraf. Het is opnieuw onrustig in de Iraanse hoofdstad Teheran. Demonstranten kwamen vanochtend bij elkaar... om de gisteren omgekomen neef van oppositieleider Mousavi te gedenken. Volgens websites van de oppositie werd de betoging uit elkaar geslagen... door de oproerpolitie. Dit weekend kwamen bij Massaada-demonstraties acht betogers om. De familie van de Nigeriaan die een Amerikaans vliegtuig wilde opblazen... is net zo geschokt over dienstdaad als iedereen. Dat staat in een vandaag uitgegeven persverklaring. De man vertoonde volgens zijn ouders tot voor kort geen afwijkend gedrag. Wel had hij lang niets van zich laten horen. Uit bezorgdheid daarover benaderde de vader twee maanden geleden... de Nigeriaanse autoriteiten en twee weken daarna de internationale veiligheidsdiensten. De GGD Kennemerland heeft nog steeds contact met zo'n 120 passagiers... van het Turkish Airlines-toestel dat in februari bij Schiphol crashte. Onder hen zijn ook passagiers die ongedeerd uit het toestel stapten. En er melden zich nog steeds nieuwe mensen met psychische en fysieke problemen, zegt de GGD. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam worden rond de jaarwisseling... parkeerautomaten buiten gebruik gesteld en afgeschermd. Zo moet worden voorkomen dat ze met vuurwerk worden vernield... De maatregel geldt in heel Rotterdam, in bijna heel Den Haag en in een derde van Amsterdam. Dan het weer, vooral in het zuiden eerst nog wat regen, daarna droog geregeld zon en maximaal rond 5 graden. Vannacht lichte vorst en mogelijk mist, morgen winters met soms sneeuw of natte sneeuw en in het zuiden ook regen. Dit was het NOS.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 About a little something about me. I got a house and a crib my own G4 and a bands with a dose of the doors I lift up on the Well, like water and a flame Water and a flame mooie stem en door de stilte stierfallen. Laat ik opeens, dat rem jouw batterij van zuffen vrienden Maakte de mijne reten, in En als jij jezelf wegcijfert Krijg ik een ego-trip Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder Maar mezelf best te leuker En interessant naast jou Ik ben jouw grootste ben.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 ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder, maar mezelf des te leuk en interessant naast jou. Naast al, ik ben jou de grootste ben. Maar als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, stoelste, liefste, heetste, vrijste, slimste en de aller, allerleukste die ik ken. Jij zo stabiel.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 Ze om mag zijn mijn ogen blijven altijd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 rocks in my heart. I'll be so bewildered I won't know what to do Might as well get from that fight again I know Don well, he'll convince me that he's right again When he sings that sorry song I've just gotta tag along with I'm